De dichter, schilder en televisiemaker Hans Verhagen is op 81-jarige leeftijd overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Verhagen debuteerde begin jaren 60 met de dichtbundel Anatomie van een Noorman. In 1967 maakte hij samen met Wim T. Schippers en Wim van der Linden het geruchtmakende televisieprogramma Hoepla voor de VPRO. In dat programma werd voor de eerste keer een naakte vrouw op de Nederlandse televisie uitgezonden. Voor zijn poëzie won Verhagen in 2009 de PC-hoofdprijs.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 tonight So My first this Hopkins. I'm the little I'm I'm I'm I'm I'm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 One day. one day, one day, one day, one day, This nation, This will, nation. will rise Live up, live up, meaning, meaning. One day. One, day. One, day. One, day. one day, this nation will rise up, rise up rise, rise, live up to me, meaning, be free. I have a dream that one day on the Red Hill